Wij hebben in het morgen uur uw aandacht zoeken te bepalen ter voorbereiding van onze Heidelbergse katechismen waar we in dit avontuur dan weer een begin aan wensen te maken. Naar aanleiding van zijt zeer begeerig als nieuwgeboren kinderen zijt zeer begeerig. Naar de redelijke en onvervalste melk. Opdat gij door dezelfde moogt En Hebben getracht u te bewijzen. Eh, mijn uurde stad dat nieuwe leven. Eh, waar God een heilige geest. Die nieuwe geboorte gebracht heeft. Dat die zeer begierig zijn. Naar de redelijke en onvervalste melk. Waarin we dan getracht hebben te bewijzen dat dat in hoofdzaak bestaat in de zuivere en waarachtige leer der zaligheid, wat voor hun tot voeding en tot spijt is. En vandaar het ook dat uh, die werkelijk door te hebben leren kennen, de wedervarende kracht des Heiligen Geestes, ze zullen zeker behoefte. En het liefst te horen in zonderheid uh, de leer van onze Heidelbergse catechismus. Uh, we weten wel echt alle wel dat we in ons leerboek drie formulieren vinden. Uh, drie formulieren of leerstellingen, namelijk de formulieren van enigheid, de Heidelbergse catechismus de 37 artikelen, ...van onze geloofsbelijdenis en de vijf artikelen tegen de remonstranten. Het is een opmerkelijke zaak dat de catechismus een persoonlijke beleidenis is. De 37 artikelen een kerkelijke beleidenis is... ...en de vijf artikelen tegen de remonstranten weerlegd wordt... ...de dwaasheid van de remonstrantische leerstelling zodat in wezen eh, wel de catechismus het schoonste is eh, van deze eh, drie formulieren van eenigheid. Die drie formulieren van eenigheid er hebt door de eeuwen heen van eh, dat de hervorming of de reformatie plaats heeft, hebben kerkelijk en zijn kerkelijk erkend geworden als gegrond op Gods Woord. En vandaar ook de Heisselbergse katechismes, omdat eh, daar eh, Frederik Keurvors van Palt, eh de katechismes op heeft laten stellen voor de jeugd. En niet indirect eh, voor ouderen vandaag, maar in hoofdstuk voor de jeugd. Het heeft ook onze vader goed gedacht en zelfs Eertijds toen de kerk nog één was, dat de leraars eens per zondag of eens per jaar de katechismes zouden verhandelen. En toen dan die keurvorst, Frederik de Vrome werd die genoemd. Deze catechismus op heeft laten stellen door twee godzalige jonge mensen, dat onze kinderen op school wil leren van Urzines en Olevianus, die dat opgesteld hebben en wel in vraag en antwoord. Wat betekent nu het woord die uh, Dat betekent in de grond onderwijzing aan onwetenden. Uh, zodat die man het goed gedacht heeft in zonderheid voor de jeugd, Luther die heeft daarvan gezegd, laat ik dat even ter inleiding het duidelijk maken. Luther heeft gezegd omdat het voor de kinderen eigenlijk opgesteld is. Dan de kinderen in de jeugd een rechte kennis van de zuivere leer der waarheid zouden verkrijgen. Wat helaas in onze tijd zo ontzaggelijk in vervallen. En inzonderheid ook de jeugd zo weinig kennis meer heeft van de waarrechte geleerde zaligheid en mijn hoeders dat neemt hand over hand toe most en olie en alles wat het tijd biedt neemt het hart in de slag en voor de waarrechte geleerde zaligheid daar is bijna geen oor en geen hart meer voor uh, toch zeiden we dat het betekent onderwijzing aan onwetende waar Luther een zeer schoon beeld voor had. Die heeft dus uitgedrukt in een van uh, zijn leerstellingen als het ging over de katechismes uh, dat, uh, dat twee beursjes zijn met twee goudstukken. En zegt dat wanneer de kinderen dat mogen leren, het uh, een keten onderhaans is met twee beursjes met goudstukken. Waarvan in het ene beursje zit een goudstuk waar aan de ene kant op staat geloof en liefde. En mijn horen is het ene het geloof en het andere de liefde. En wanneer op het goudstuk van het geloof zegt hij, uh, daar staan twee dingen op. Ik ben zonder geloof. En Jezus is mijn zaligmaak. Erg kort gezegd. En het andere geldstukje in de andere beurs staat op liefde. En die tweevoudig is. De liefde tot God en de liefde tot de naam. En dan zegt die man, als we de ouders dat onze kinderen al vroeg komen te leren. Dan zouden ze alleen de kennis in de jeugd gaan verkrijgen. Van wat de leer der zaligheid is. Zonde en verlossing. Zonde en zaligheid. Liefde tot God en de naaste. Daar leggen me net alles in verkoord. En daarom is de katechisme zo ontzaggelijks schoon verinhoud te zeiden: Het is niet een geloofsbeleidenis zoals het in de artikelen des geloofs. Uh, want daar lezen wij. En wanneer ons uh, de geloofsbeleidenis voorgelezen wordt, die dan ook in de catechismus nog verhandeld wordt, over ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Maar de onderwijzer die gaat ons wijzen naar ons persoonlijk geloof. Die wijst ons uh, dat we persoonlijk, vandaar dat die catechismus is niet alleen een leerstellige, maar ook bevindelijk wat er nodig is gekend te worden en gebaseerd op Gods woord. Daarom zei we in het morgen u nog, de katechisme is, is als een fort en een bolwerk rondom de leer van Gods woord, de leer van ellende, verlossing en dankbaarheid. Zodat het een zeer schoon leerboek is en we hebben nog gezegd al meer, hoe ouder dan we worden, hoe beminnelijker of ons de catechismus wordt. Waarom? Wel, nou, mijn woord, vervinden we de zuivere geloofsleer in verklaar, zoals die gebaseerd is op gods getuigenis. En wanneer we dan ook daar de waarden van leren kennen. Eh, vroeger jagen, eh, dan werd toen de catechismus nog in de kerk een hoge plaats innam... Er moest elke een van de jeugd... moest de zondagsafdeling in het openbaar opzeggen... dat de hele gemeente kon horen... dat de catechismus door zo'n jeugdige geleerd werd. Toen we vroeger nog in de oude kerk waren... hebben we dat ook nog een keer gedaan. Dan onze catechisanten elke week dan de een, dan de andere... Een zondagsafdeling opzijde. Dan zouden we het nou misschien niet meer hoeven te proberen. In zulke korte tijd. Ten eerste dat men zich er niet meer voor geven zou misschien. En ten andere. Het is zo moeilijk. Om de katechismus te leren. Het is omdat we belangenloos zijn. Want als we de waarde ervan leren kennen. Mijn rood. Het leven en de straligheid ligt verklaard in die schone Heidelberg. En wat heeft die keurvorst van slechtig, die vredelijk te vromen, toch wel een liefde gehad op de jeugd. In onze tijd moeten er jeugdverenigingen, jeugdzangverenigingen en alles moet er voor de jeugd gedaan worden, om ze voor het vlees wat genot te geven. Desnoods nog een radio of wat muziek erbij maar hier vinden we, mijn oordes, wat die man biddend gedaan heeft voor de jeugd, om ze dat schone boek achter te laten, wat ze wijst wat nodig is, gekend te worden tot zaligheid. Er wordt soms wel eens gezegd, ja, onze jeugd mag niet, gisteren is er nog groter, mijn oordes. Als dan ze de leer der zaligheid en als God het zou gebruiken, zalig te maken worden, kan er nog groter uitgedacht worden op weg en reis naar de eeuwigheid. Ons staan we nog wel eens bij stil, dat het ook voor onze kinderen zo nodig is, want in welke tijd leven we al leren vervalsing, van afval van de waarachtige en zuiver leerde je komt er toch wel Ah, waar wordt de ernst nog gepredikt en de noodzakelijkheid van die drie stukken die nodig zijn gekend te worden om getroost te leven en nog eens eens getroost te sterven daarom zeiden we bij het klimmen van onze jaren en we weten niet als de Heer ons de tijd geeft om dit te verhandelen daar maar over nieuwe aanwensen te beginnen het is al meer dan twee jaar geleden, dan we aanbegonnen zijn, is stil geweest, of over andere stoffen, maar het lag toch in ons hart om over niet weer bij stil te staan. Eh, daarom eh, vragen we dan ook uw aandacht eh, voor de eerste zondagsafdeling van de Heidelbergse katechismes, en daarvan vraag één met het antwoord.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 die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonde volkomelijk betaalt en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan ja ook dat mij alle dingen tot zelfheid dienen moet waarom hij mij ook door zijn heilige zegt, van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van hartewillig en bereidmaak. En wij vinden hier een zevental overdenkingen. En mijn geurtens, zeven is een vol getal. En ze vinden hier in ons onderwerp de volle zaligheid. Wensen stil te staan, de ware troost, uh, door het geloof genoten en staat ten eerste stil dat de onderwijzer hier beleidt ten eerste dat hij van Christus is en niet zichzelf naar aanleiding van het eerste gedeelte ten tweede dat hij door Christus gekocht is en als zijn eigendom geworden is door zijn dierbaar bloed ten derde dat hij door Christus vrijgemaakt is naar aanleiding van van al zijn zonden een betaald is. Ten vierde dat hij door Christus verlost is geworden van de heerschappij der duivels. Ten vijfde dat hij door Christus bewaard is geworden of geworden is naar aanleiding dat zonder de hemels zonder de wilmens geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dat met alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. dat hij door Christus verzekerd is van de kruis. naar aanleiding waarom hij mij ook door zijn heilige feest van het eeuwige leven verzekerd en ten laatste dat hij door Christus God zalig is. Waarvan we vinden en hen voortaan te leven van hartevillig en bereid maakt. U merkt wel dat we hier een uitgebreid veld vinden zo dus kracht en weinig van onderwijzing en leren te spreken dat het God is behagen mocht, wat wel eens meer gebeurd is in de loop der jaren, dat hij het gebruiken wou en dat er eentje was die met de katechisme meeging en ook zelf de ziel gered is geworden. Uh, voordat we daarvan zingen, uh, spreken zingen we van Psalm uh, 42, uh, derde met het 5 vers. O, mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mijn trust? Voed het, het oud vertrouwen wederzoek in het Lobulus. Want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. Hoop op Gods laat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven wat er verder volgt. In het derde en vijfde vers van en uh, 42. dan straks iets gezegd hebben over het ontstaan van de catechismes hoeven we daar verder geen tijd aan te besteden dat wordt op de scholen geleerd en op catechismes en maar mijn oorde ze zeiden dat we hier vinden een geloofsbeleid er staat hier boven catechismes of onderwijzing in de christelijke leer. In de Nederlandse reformeerde kerken en scholen geleerd wordt. Dus de christelijke leer. En we zeiden straks dat katechisme betekent onderwijzing aan onwetenden. En men begint, we zouden haast zeggen, we onderwijzen tegelijk met de deur zouden zeggen huis te vallen. Want we zeiden straks dat het een geloofsbelijdenis is, een persoonlijke. En dan vinden we dat hij de vraag gaat doen. En dat hij niet zegt, wat is de enige troost in leven en in sterven? Oh, wat is de troost in leven en in sterven? Maar mijn hoorders, de korte kistene spreekt vanavond mij en u persoonlijk aan. Laten we daar eens even over nadenken, dat de katechisme gebaseerd op Gods woord als die belang heeft. Daar staat een hele reeks teksten onder die ons verwijzen dat die geheel gegrond is op Gods woord. En dan vinden we alleen maar, begin maar bij Romeinen 14. Uh, Mijn woorden, uh, we zeggen, die komt er uh, direct per. Zullen tot een eeuwig van ons met de vraag: wat is uw? Dus die de, want de troost kunnen we bij bevatting van de waarheid nog misschien wel verklaren. Bij beschouwing van de waarheid er soms nog wel iets van zeggen. Maar hier is een strikt personele vraag. Tot ons alles, zoals we hier zijn voor het aangezette ziel: wat is uw? En wanneer het wordt dan zegt hij: dat ik. Dus de vraag is van een zeer groot gewicht: of dat we het antwoord daarop zouden kunnen geven. Als hij de vraag hier doet: wat is uw? Troost. Uh, dan spreekt u niet over verschillende troost. Maar wat is uw enige troost. Want mijn hoorde. Daar is zoveel troost in de wereld. Uh, dat men neemt een heel eenvoudig beeld. Men zit in een krot En men weet niet. Uh, hoe dan we eruit moeten komen. En soms. Uh, wind en sneeuw, en krek en water, en van alles in die woning. En men krijgt een nieuwe woning. Een zeer belangrijke woning waar we met ons gezin kunnen zijn. Dan is dat eigenlijk een troost voor zulke gezin. Dan zou het een groot woning een nieuwe woning krijgen. dat kan in het gezin al blijdschap meebrengen. Daar tegenover staat wanneer. Laat ik dat beeld nog even gebruiken. Ik probeer als God het geeft zo kinderlijk mogelijk te zijn. Dat ook de jeugd er soms iets van mocht verstaan. Dan kan men soms troosteloos wees in zo'n woning. We weten uit ons eigen leven dat we in een krop wonen gewoond hebben. Waar de sneeuw, wanneer het sneeuwde, soms tot halverwege een huis was. We lagen op een zolder zonder borstwiering met een glazen pan. Dat was het enige licht dat we hadden en het enige lucht dat we hadden. Zodat het schrikkelijk benauwd was in een klein krotwoning. Zodat men soms bezorgd was en soms vreesde ellende. En mijn ouders. Wanneer men dan een woning gaat verkrijgen. Dan in verschillende opzichten is dat eigenlijk al een troost. Een blijdschap. Zo zijn er veel dingen in het leven. Eh, dat men soms bezwaren ziet. En tegen bezwaren. En tegen moeite. En tegen kommer. Of eh, soms in ziektes. En de dokter die geeft moed en hoop. En zegt. Het is niet van kwaadaardige aard, eh, Dan wordt men soms al getroost. Maar nou vraagt een onderwijzer Nina. Die, die vraagt niet. Uh, wat en uh, hoeveel troost heb je in het leven. Maar wat is uw enige troost. Uw enige troost. En uh, enige zoekt zich te troosten uh, met de dingen van de wereld. Uh, maar mijn oren, hij vraagt hier. Wat is uw enige troost in het leven. En in zonderheid uh, komt u ons in kennis te brengen met sterren. Dus hier komt onze onderwijzer aanstonds al te bepalen eh, bij dat ons leven hier maar een korte tijd is en dat er sterven aanbreekt. Leven en sterven. Zodat het gewicht, zeggen we, van deze vraag, ik zeg tot een ijgelijk van ons persoonlijk komt. Ik wens te wel van God dat we geen galioos gestalte innamen. En dat we ons er niets van aantrekken, hoewel ik vrees. Dan er velen met een galioos gestalte huiswaarts zullen gaan. Als God het niet roept. Een galioos gestalte is dat men uh, zich uh, er niets van aantrekt. Dat die troost in het leven noodzakelijk gekend moet worden om getroost te kunnen sterven. We leggen hier de nadruk op, He, deze gewichtvolle vraag, wat is uw enige getroost? Dat in leven en in sterven. Dus niet, wat heb ik in de wereld, en wat heb ik in de godsdienst, en ach, de Heer is zo goed voor me, en zo'n beetje verzekerd voor de tijd enzovoorts nee, wat is uw troost troost wordt geschonken en gekend eh, bij eh, verschillende omstandigheden zeggen we tegen, spoed, krankheid maar mijn horen, die troost staat tegenover de ellende die we onderworpen zijn waarvan het tweede eh, vraag is hoeveel stukken zijn nodig om in deze troost zalig te leven en te sterven. Hij zegt drie stukken. Ten eerste dat ik leer kennen hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En daarom zeggen we, deze vraag komt rechtstreeks tot mij en tot u. En ik wenste wel van God dat hij het op uw ziel vindt dat je van die vraag niet los kon komen. Want als we vanavond of straks weer huiswaarts keren. Er kan er nog iets over gezegd worden. En we maken ons weer los van die vraag. Wat is uw enige. Wat is uw enige troost. In het leven. In het leven dat korte leven daar leeft. En in het sterren. Ik zeg een zeer gewichtvolle vraag. Zeiden, we vrezen, mijn gehoorders, dat menigeen uh, zich weer af zal maken. Misschien nog met de gedachte, ja, het was een ernstige vraag, maar, ach, oh, God geve, en het zal onze bete zijn dat het is waar geworden, dat er is geboren werden, uh, die zich niet meer los konden maken van die vraag: ik leef nu en ik moet sterven, wat is nu mijn troost? Wat is mijn troost? Een troost dat ik wel eens een tekstje heb, een versje heb, een toestandje heb, een indrukje heb, en wel eens wat beleefd heb, en wel eens een uitreiding en een gehad. wat is de ware troost? Men kan hier in sommige omstandigheden wel eens een beetje troost verkrijgen, maar het gaat hier over, wat is uw enige troost? Daarom, mijn God, is niet alleen dat een onderwijzer in de katholiek is en schoon is, maar hij begint tegelijk met ernst. Zodat eh, die troost in leven en in sterven. Wanneer we die gemist en wanneer we die niet kennen, zijn we in een beklagenswaardige stad. Een beklagenswaardige stad. dat alles wat de wereld biedt, beklagenswaardig. Als we die troost niet leren kennen, of hebben leren kennen in het leven, en we zullen ze moeten missen bij het sterven. Ik zeg, we leggen er even een nadruk op, en de gele catechisme die is rijk in inhoud tot een onderwijzing, maar mijn nee, horen, het begin moet goed lezen, en dan gaat hier de onderwijzer ons rechtstreeks wijzen, wat er nodig is gekend te worden. Dat is uw troost. Ach. mijn hordes. Dan vinden we hier. Een geloof Dat een onderwijzer gaat zeggen. Dat ik. Met lichaam en ziel. Beide in leven en sterven. Niet mijn, niet mijn. Maar mijn vertrouwen. Zalig maken. Jezus. Christus eigen bent. De feiten, wanneer we je vinden, de troost van de geloofsleer. Ik hoor iemand zeggen: Ja, man, maar in deze katechisme. of in deze zondag, één vraag één, dan leg eigenlijk de hele leer van de catechismus, die wordt hier in het kort voorgesteld. Goed begrepen. Maar toch is het een gewichtige vraag. nog gaat hij zeggen dat hij iemands eigendom is? Nu van twee in één. We zijn het eigendom van Christus. Of we zijn het eigendom des Christus. Want die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondert van de begin. Een gewichtig onderwerp, mensen, om eens bij stil te staan. Eh, want we vinden hier niet eh, dat hij zegt dat Christus van mij is. Maar hij gaat hier zeggen dat hij van Christus is. En hoe is hij van Christus wel? Hij zegt met lichaam en ziel. In beide in leven en sterven geloofsleer het gouden geloof een gouden goudstukje in het waardeltje van ons hart de leer des geloofs die troostrijk is dat ik niet ben van de wereld dat ik niet ben van de duivel dat ik niet ben van mijn eigen want hij zegt hier dat ik van Christus ben en niet mijn zelfs. Dus niet mijns. Dus men kan zichzelf zijn. En zichzelf te zijn is zonder troost te wegen. Laat al is het zeiden we. Dat hier in het leven menen troost te hebben. En zichzelf te zijn is voor eigen rekening te zijn is voor eigen rekening hier op de aarde voor eigen rekening te leven en voor eigen rekening te moeten sterven we zullen niet te ver vooruit wijden maar bedenk eens mijn horen het gewicht van dit, deze vraag en het, en het antwoord dat hij hier geeft dat ik van Christus ben dus niet van mij en ik is wanneer we hier vinden dat ik van Christus ben dat wil zoveel zeggen dat ik niet een slaaf maar dat ik een eigendom in zijn dienst ben voor zijn rekening ligt waar we straks wat nader op ingaan bedenk eens ons zelf te zijn wat is dat wel dat is zeggen we ik herhaal het nog eens even. Jong en oud. Dat we voor eigen rekening rijden. In ons leven. En dat we voor eigen rekening moeten gaan sterven. Als we die niet meer kennen. En zie dit mijn houders. De ernst van het onderwerp. Niet alleen de schoonheid. Maar ook de ernst van het onderwerp. Er dat is gebaseerd op Gods getuigenis. Wanneer de bruid zegt. Mijn liefde is mijn en ik ben van hem. Ach, kan u nog groter uitdenken. Niet meer voor eigen rekening hier in de wereld te leven. En niet voor eigen rekening uh, met sterven. En of niet alleen. Maar hij zegt met lichaam en ziel. Uh, dus, het lichaam wordt het eigendom van Christus. En de ziel het eigendom van Christus. Zodat uh, Paulus zou zeggen, ik ben met Christus gekruist En ik leef nog niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, leef ik door het geloven in Christus die me lief gehad heeft. En zich voor mij heeft overgegeven. En uh, merk is te zeggen... Zichzelf te zijn is iets versmikkelds. En wat staat men daar toch zeer weinig bij stil? Wij leven dikwijls of dat er geen dood is, en of dat er geen eeuwigheid is, en of dat er geen straf is. Een mens leeft hier of dat hij wel duizend jaar zal worden, maar als de vraag: wat is uw enige troost bij de leven en sterven? En we kunnen die niet eens loslaten of. Laat ik het anders zeggen, een God bent het is op onze hart En die vraag loopt ons eens na. Je kan elke dag sterven. Welke troost heb je om God te ontmoeten? Welke troost zou je hebben als u voor God moest verschijnen? Welke troost zou je hebben? Ach, kom nu niet met tegenwerpen hoor, met ja maar. Een mens, en ik mag geloven en ik geloof dat er een beginsel in is en dat ik een nieuw leven heb leren kennen enzovoort. Mijn ouders. als het niet is dat we leren kennen dat Christus, oh, dat wij het eigendom van Christus zijn. Wiens eigendom zijn we dan? Ach, dan kan men zich overeind houden en is vrees. Dat het een teken des stijf is. Dat men, zelfs dat men zelfs nog wel vertelt. Dan er zonder kennis van Christus kan men nog wel naar de hemel gaan. En worden er in de hemel gezet. Maar hier vinden we de geloofsleer. En we hebben vanmorgen nog gezegd: die wederom geboren worden tot een levende hoop zijn zeer begierig naar die redelijk en onvervalste melk dat is de leer van Christus dat hij alleen de enige en volkomen zaligmaker is dat wordt de leer des geloofs. de vrucht van de wezenvarende kracht en de veilige neefens dat is niet zo dat we geloof hebben voor een leven. En ons eigen moeten handhaven. Helaas, mijn orde, dat gebeurt nog wel eens. Dat men zichzelf handhaft. En wie als die aan de groentje komt, dan gebeurt het nog wel dat de aarde stuk gedrukt wordt. En dan komt een ader van vijandschap voor de dag. Vandaar dat er zo weinig ogen oh, zo weinig kennis meer is. Omtrent de waarachtige. En de volkomen de zaligheid. Dat ik het eigendom van Jezus met lichaam en ziel ben. Zodat met andere woorden. Ik onder de heerschappij. Onder de regeringen van Christus ben. En wanneer. Een kind die zegt: Dat is mijn vader. En dat is mijn moeder En die vader en moeder, dat is mijn kind het uh, is dus een eigendom van Christus te zijn en uh, merk is wanneer we dan in de tweede plaats hoe niet niet uitgebreid over zijn uh, dat hoe ben ik het eigendom van Christus geworden uh, wat hij nader gaat handelen in de katechisme maar hier in het kort uh, er komt te handelen uh, wel hij zegt uh, dat hij ons gekocht heeft van de en eh, niet mijn maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomen betaald dus er is een koopprijs betaald en om niet te uitgebreid te zijn mijn horens al hier vinden over betalen eh, dan heeft dat Christus bloed gekost je moet eens indenken: als wij iets kopen, dat wordt ons eigendom. En naarmate dat het voor ons waarde heeft, zal de prijs winnen. Neemt heel gewoon in het leven: wanneer men thans een huis moet kopen, dan moet er een hoge prijs voor betaald worden. En wil men een eigen woning hebben, en maar dan geven we desnoods nog. Om met hypotheek of dergelijke nog een borg nodig hebben soms. Om toch de behoefte en de behoefte van ons gezinsleven te voldoen. En maar dan krijgt zo'n huis voor ons warm. En mijn hoort merk niet, En welke waarde of dat zondaren hebben voor Christus die in wezen stinkende, vuile, goddeloze en vreselijke zondaren zijn, verledigers van zijn vader, verkrachters van zijn wet, miskenners van zijn woord, schenders van zijn dag, vloekers soms van zijn naam. En mijn uur, welke waarde of dat de kerk of op voor Christus o oh we vinden hier mijn ouders de gezegende middelaar die om zijn om tot zijn eigendom te maken dat hij daar zulke dure prijs voor betaald heeft namelijk zijn dierbaar bloed ze zijn Gegevenen van de vader maar hij heeft ze gekocht voor den vader om ze zondeloos voor den vader te stellen en dan zulke mensen die zichzelf leren kennen waar de volgende zondagen over gehandeld wordt over de val over de verdorvenheid enzovoort maar als we dan even bij stilstaan ach en hij mag eens geloven dat dit eigendom is van Christus. En hij heeft leren kennen wat hij in zijn kwaliteit voor God is: een hoop bijzonder wolf, een stukje verderf, waar God niets van kreeg als de wolven van de zonde die naar de hemel stijgen. En dan. Voor Christus zulke we hebben u. Dat hij zoiets tot zijn eigendom wilde maken. En daar zo'n dure prijs voor betaalde. Ach mijn hoeders. Ik zou de katechismus zo lokkelijk voor u willen maken. Lokal zou het werpen als ik kon om uw zielen te vangen. Want die zielen vangen is wijs. Denk eens. Ach, wat zouden wij met een valmisbak doen? In de valmiswagen werden. En wat gaat Christus doen? Om ze van dat vuil te reinigen. En uit de vuil van de zonde. Als ik lees in Ezekiel 16. Toen ik u voorbij ging zeggen Geworpen op de vluchten des velds. Vertreden in uw bloeden. die met zout gewreven, En niet met winselen gewonden. Uw nagel niet afgesneden. Vanwege de waardigelijkheid van die zielde lachten. Hebben we dat wel eens meer gezegd. Dat dat een beeld is van onder de heidenen. Wanneer daar een meisje geboren werd. Op een dag. van dat een afgod. Bijzonder verheerlijk en eergegeven was, dus een feest aan een afgod, en er werd een meisje geboren, dat was een vloekenhuis. Zodat, zoals eh, zo'n zo meisje wegwerpte, op de vlakte des velds, zo'n kind was toen onderworpen, of uh, te verdrogen door de hitte van de zon, of te verstijven van de nachtelijke kou, of van het roofgedierte verslonden te worden. Zo'n wurm lag daar. Ja. En mijn ouders, nu vergelijkt de Heer zelfs, de kerk daarbij. Toen ik u voorbij ging, zeg ik u. Ja. En dan vinden we nog, en een stukje verder, wanneer de hage was en het En ik kwam met u in een verbond, en gij werd mijn. Christus heb al gemeen. In de stilte dat nooit begon, eeuwigheid. Christus heb al gemeend. Toen God met Heerbied gesproken. Wie is hij die met zijn hart geboren wordt om dat mij te genaken? Hij heeft Christus al gemeend. Hij is daartoe van den Vader verkregen. En van de Vader voor de waar. Dus merk En mijn ouders, Ach, ik hoop dat u het me niet kwalijk neemt. Dan weer eventjes bij stilstaan. Ten eerste als ze nooit zijn eigendom geworden zijn. Dan kunt u horen dat die zijn eigendom gehaald worden zijn. Dan ze het een druk opgehaald zijn. En dat ook een godsdaad geworden is. Een daad van God en een gegeest die ze weten waar. Dus uh, de onderwijze gaat hier niet over zijn ik spreken. Ik heb gedaan. Nee, hij zegt, Christus hebben we gedaan. Dat is ook het schoonste kenmerk van het zaligmakend geloof, mensen. Niet wat wij doen, maar we kunnen ons dooden naar de hel, zonder verrekken wij. En Christus kan ons uit de hel halen worden niet. Dat is het. Daarom het zaligmakend geloof huldigt altijd het werk van Christus. Daarom zeiden we, bedenk eens, welke waarde of eh, dat eh, zoon daar, die God daartoe produeert en verkoor is, welke waarde ze toch voor Christus hebben. Ja. O, mijn huders, eh, voor ons zijn veel dingen die geen waarde hebben, op de vuilnis wel. En, mijn huders, als we eh, niet door het eigendom van Christus worden, ...worden we straks op één hoop geworden... We ...in de remzaligheid. Oh, wat is er toch nodig... ...dan wil hier ik kennen wie ons eigendom ben ik. Leef ik voor mijn eigen... ...en leef ik mijn vlees uit... ...en leef ik voor mijn vlees. Oh, ben ik het eigendom. Ik zeg dus... ...ik zou gelijk als lokker... ...uit willen werpen... ...dat je zielisbegerig mocht worden om eens te leren kennen ach ik ben mijzelf maar ik hoor dat God zondaren opraapt tollenaren en zondaren vinden we van deze ontvang, de zondaren eet met hen ik zei dit, ik wens een lokker zo te werpen want we vinden hier, mijn oren de prijs en dat is, zijn bloed dat is zijn leven zijn leven dat is dat hij zicht opgeofferd heeft aan de goddelijke gerechtigheid. Waarvan de katechisme is ook later gaat spreken. Dat er voldaan moet worden aan gods gerechtigheid. Dus waar de kans die over uit hoeven te wijden. Maar zijn dierbaar bloed. Dat is de prijs. Oh de prijs voor die hij betaald heeft voor zondag. Ach. Heb God onder ons genade verheerlijk. Heb je er iets van in je leven maken ervaren. Dat je niet jezelf meer bent. Maar dat je voor rekening van Christus bent. Naar lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid. In leven en in sterven. waarop een zich nu het geloofsvertrouwen. Het geloofsvertrouwen. Dat we zijn zijn. Hij die gezegd heeft: mij is gegeven allemaal in een hemel en op aarde. En beschikt over alles. Want hij zegt: mij is het goud en het zilver en het zee op duizend Alles is voor mij. Zelfs de apostel Paulus zegt: alles is uwe. Want gij zijt van Christus. En Christus is God. Wat een wel dat het eigendom te zijn van Christus. Staat u er nog wel eens bestil? Overdenken we het nog wel eens? Heb God die genade verheerlijk. Wat moesten we wel laagjes aan de grond leven hè? Oh, wat moesten we wel laagjes aan de grond leven. Waarvan de kerk soms niet onzuleer niet om. Uw naam alleen zal de alle Heer en roem zijn in de derde plaats zijn we door Christus verlost van de zonde wanneer we vinden die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomelijk betaald heeft dus de prijs die hij geboet heeft is de verlossing van de zonde want neemt hier een eenvoudig beeld in het leven mijn huurders eh, wanneer daar een zekere schuld betaald moet worden en we kunnen ze niet betalen. Eh, de schuldeiser blijft het recht houden of het niet, als we het niet kunnen betalen, eh, toch het recht houden dat wij betalen. En dan staan we zeggen we, bij iemand in de schuld. En die zich daar weinig over bekomt. Uh, maar die nou eerlijk door het leven wil die kan het wel eens benauwd zitten dat hij schuld heeft en in zonderheid wanneer de schrook eis hij uh, betaling uh, maar uh, wanneer dat hij betaalt en een ander betaalt dat wil zeggen borg ten eerste wanneer dat hij ons al in kennis komt te stellen met dat hij bij machten is om te betalen Waarom ook een onderwijzer getuigd in zondag 6? God eist dat er aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En dat er betaald moet worden. Het gaat Christus komt doordat hij hun schuld gevoed heeft. Met zijn dierbaar goed, komt hij te betalen. Zodat ze van de zonden verlost worden. Oh mijn leubes zodat de zonde, uh, die een uh, macht zijn die wij niet ten onder kunnen brengen. Want tussen uh, twee haakjes, al wat we proberen om uh, de zonde ten onder te brengen en er onszelf van te verlossen is ijdel. Toen die ook zoveel van deze catechisten bezield, toen uh, bekeerd wenste te worden toen dacht hij dat hij eerst de zonde moest doden hij ging vasten hij ging bidden en niet slapen en niet eten zodat hij vermagerde en gestorven zouden zijn uh, van gebrek uh, maar wat hij niet kon de zonde te onderbrengen en mijn oor dus het is de mens wel aangeboren krachten een verbroken werk vervond om er zelf wat aan te doen. Helaas, gelijk hier in het leven tegen sommige kwalen veel middelen gebruikt worden, waardoor in plaats van de kwaal beter maar erger wordt, zo is al onze werkzaamheden om van de zonde af te komen vruchteloos, maar om met onze zonde bij Christus te zijn. Uh, dus wanneer ik hier vind, uh, die uh, mij, die mensen, die het bloed voor al mijn zonden uh, volkomenlijk betaald heeft. Uh, uh, dus niet één zonde blijft er onbetaald. Dat wil zeggen, het. het eigendom van Christus in leven en in sterven, dus ons ganse leven door zonder geluk. Een kind van God zelfs, die, eh, vrijgemaakt en vrijgesproken is, en verzegeld is door de Heilige Geest, die wordt niet ontslagen van de smet der zon. Dat geschiedt in de Heiligmaken en dat geschiet tot onze laatste stichting. Dus, ze blijven in de grond. Denk erom dat dat geen reden is om een antinomiaanse stelling aan te nemen. Uh, Christus vergeeft toch mijn zonde. Of die hersen vergeven. En die heeft vergeven die ik gedaan heb. En die ik doet en die ik nou doen zal. Dat is Die zo leert. Die heeft nog nooit de verrechte vergeving. De zonde leren kennen. Nee. Want wanneer we de wegneming. Der zonde. En de prijs die ervoor betaald is. Om de zonde weg te nemen en de van de heerschappij der zonde verlossen, die spreekt er wel anders over. O, mijn orens, die zijn de zonde moe. Dan kan een tijd aanbreken dat ze bij tijden wel eens wensen om te mogen sterven om voor eeuwig van de zonde een verlost te mogen zijn. Want terwijl ze gedurende waarnemen, en zelfs in moeten leven. Dan zie je er val niet te boven komen. Maar als ze iets mag leren door de geloofsleer. Dat er niet één zonde voor hun rekening blijft leggen. Nee. En al is het zonde van ongeloof. En zonde van afval. Van afwijking en dergelijke. Denk erom. Ik zeg nogmaals. Dat geeft geen aanleiding. Want die dit leert kennen. Die zal waar we zo God wil en we leven later over spreken. Het stuk er alleen wil leren kennen. En zal ook de smerte der zonde leren kennen. En rouw der zonde leren kennen. Maar er blijft er niet eentje voor de rekening weg. Als er ene zonde voor rekening blijft leggen Van Gods volk. Dan kwam er geen in de nieuwe. Want. Door één zonde is het oordeel en de vloek over de hele wereld gekomen. Over het hele Zuid-Allemse En wie nou eerlijk door God bekeerd wordt, luister eens goed hoor, die gaat leren kennen. Als ik één zonde heb, moet God me verdoemen. Wat daar dat? Als ik één zonde heb, dan moet God me naar zijn recht verdoemen. Merk u niet de dwaasheid, de blindheid, de onwetendheid, de onkunde. Dat er zoveel werkheiligheid, eigen gerechtigheid is. En dat men zichzelf wanneer er nog steeds in overtuiging zijn. Waar we niet over uit kunnen wijden, Overtuiging zijn. Ach mijn oren zichzelf dikwijls zo slaan. Met haar, ach ik ben zo'n zondaar. En ik heb tegen licht en beter weten deze zonde. En het is nooit meer goed te maken. Al had u maar één Adam deed. Ene zonde. En daardoor kwam over de hansene komelingschap. Zoals zelfs als hoofd van het verbond, vertegenwoordigde. Al zijn nakomelingen, kwam het oordeel en de vloek over het hele boel. Eén zonde. Ach, laat ons toch bedenken, mijn heubels. Dat die eerlijk, zuilig, die gaan er iets van leren. Heb ik ene zonde, moet God mijn verdoen. Heb ik het wel eens geleerd? Heb ik het wel eens geleerd? Helaas, we gaan een tijd beleven dat men geen zonde meer heeft. Nee. Geen zonde meer heeft. Mijn kamer. Zonder de vergeving der zonden In eigen oog bekeerd zijn. En zichzelf verzekeren. En, ach, de tijden der onwetendheid die we dan van leven naar de hemel En de waarheid kan bijna niet meer verdragen worden. Of we moeten eerlijk gemaakt worden. En onze leer der genade onderwerpen. Dan komen we aan de week, mijn ik die zulke hoogvliegen zegt. Als we leren kennen, ene zonde, en nu vinden we dat hier de onderwijzer spreekt, en eh, dat hij zegt, voor al mijn zonde, volkomen betaald is. Ach, die mag er wat van leren kennen, daar zonder al, en zonder taal zijn goede geluk vergeven kogdelijk vergeven we de eeuwige dood verdiend en we kregen het eeuwige leven dat dan, ze soms op de zonde wijst en dan ze de dagelijks ervaringen achter ze de smart daarvan hebben maar mijn heurde zelf gedaan dan neem bijvoorbeeld eens in het heiligavendmaal wordt zo schoon zo waar heb ik voor al uw zonde volkomenlijk betaald Merk uh, vindt u ook niet. Wat hebben deze jonge mensen, Urzines en Oletianus, uh, die waarschijnlijk nog maar um, 25 of 27 jaar geweest zijn, te zeggen vanaf al oh, jongen, we weten dat niet precies, maar wat hebben die toch een gezegende geloofskennis gehad. Wat hebben die mensen toch is gewoon het geloof uitgedrukt. Want het geloof gelooft in de vergeving der zon. En door het geloof leren we kennen eh, dat al onze zonden ons om Christus wil vergeven zijn. Dus er wordt hier over de verlossing gesproken van de zon. Dat wil zeggen, eh, de zonde zal over u niet meer heersen. Het wil zeggen, je bent van uh, dienst veranderd, en je bent van koning veranderd. Ja. Overgegaan uit de dienst der zonde in de dienst van de koning der koning. Ongezegend volk, gelukkig volk, en ik zou er nog wat bij willen zeggen, ach, Hoewel misschien ongelukkig, gelukkig, als u eeuwen hart omdraagt en je hart voor God zou kunnen getuigen, heeren Op die leer wens ik te leven en te sterven, dat u me die genade zou willen verlenen, dat ik hier in mijn leven toch eens nog meer kennen. Ik ben niet meer mijzelf, maar ik leg voor de rekening van Christus. Ik ben niet meer mijnzelf, want ik heb gewerkt van zijn bloed. Dat zoete, zoete, zoete bloed van Christus, die als hoofd van de gemeente en als koning van zijn kerk lichaam en ziel aangenomen is om zijn dierbare bloed te kunnen storten tot verzoening voor de zonde En dat hij ons verlost van de zonde. We vinden tot twee keren toe dat hij in zijn op de aarde zegt. zo wees welgemoed, u zijn de zonden vergeven. En we vinden nog eh, dat hij tegen die vrouw zegt. Vrouw, uw geloof heeft u behouden. Gaat henen in vrede. En zegt tegen Simon de Pariseer. Haar zonden zijn haar vergeven die vele waren. Zo is Christus. Kennen we hem zo dames? Kennen we zodanig dat nu de troost, mijn houders die er is tegen de zonde en tegen de ellende. Eh, want die leren kennen de bitterheid der zonde, die leren wel eens kennen troosteloos te zijn. We hebben immers kort geleden nog eens gesproken over troost, troost, mijn volk, zal u niet de God zeggen, spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept daartoe dat er strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is. En dat ze van de andere sier dubbel ontvangen heeft. Voor alle gezondheid. Dat is de geloofsleer. De geloofsleer, mijn oordeel is niet. Ik mag geloven ik een beginseltje heb. Ik mag geloven dat een Heer met me begonnen is. Ik mag geloven, ach, gezamenlijk geloof voor zichzelf. En daar zoekt men zich de hand aan. Als God het iets voor stroopt voor de hemel als het niet in ons hart gebrocht wordt. De belofte aan die troost. Waar vandaag het nog getuigd mij. Is die troost beloofd in de ongelukken. ongelukkig verlies. Ja. En als we dan zeiden de waarde. Uh, die Christus uh, heeft. Uh, welke waarde. Ach die het meer kennen moet dan wel zeggen. Heren Jezus. Ach heb ik Zullen een waarde voor je? Zullen een waarde voor u. Dat die zulke een dure prijs voor me betaalde. Dat je die daar gekropen hebt in het zemen. Heeft. Dat ho, ho, daar en Zee van bloed gestort heeft. De smartelijke, schammelijke en smamelijke door de kruisers gestorven is. Ja. O mijn orders, dat zal de eeuwigheid van nodig zijn. Om Hem te bewonderen, te aanbidden en te verheerlijken. Want daar zullen ze van getuigen En Gij hebt ons gekocht met uw bloed. Golden en de loma zijn dan over de eer. En de lof en de prijs en de dankzij Ziet, mijn heer, Christus ons gekocht door Zijn bloed en verlost. Van al onze zonden. Ja. Niet eentje. Wanneer. Dat er. Eh, Springhamen. En. Eh, Kikvorsen waren. In het land. Dan vinden we. Als God die plaat is. Dat er niet eentje over blijft. Nee, zo is het met God ook. Niet één zonde blijft. Al is het. Dat er de eigen is vergeten eh, Dat ze gedurig waarnemen. Ach, dan ze moeten bekennen. Ik heb tegen u, Heer. Zware menenmanen treden. Als ze door genaten leren kennen. Ach, de schuld is volgens. Heb gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Gij vindt hun gunst. En niet een wraak uw lust. De hitte van uw graanschip is geblust. En vinden dan nog... Uh, dat ik door Christus vrijgemaakt ben. Uh, want dan zegt hij mij: uit alle heerschappij de duivels verlof is. Uh, dus ook de Satan-heerschappij verbroken. Niet meer van ons eigen, niet meer van de wereld, en ook niet meer van Satan. Want door. Onze bonsbreuk en adem zijn de Satan toegepast. En wat heeft Christus nu gedaan? Ach, hij heeft de Satan de kop vermoord. En we vinden nog, zal de gevangenen eens die ontkomen. Of zal de gevangenen vrijgemaakt worden? Dan zegt hij, gewisselijk De gevangenen eens rechtvaardigen zal hem ontnomen worden, want... Eigenlijk, we zijn de duivel toegevallen die hebben recht op ons, hoewel dat Godkracht en scheppen altijd een goddelijk en, en scheppingsrecht op ons houdt. Maar dat we hebben de duivel gekozen. En dat hij ons nu verlost van de heerschappij, dat staat drukkelijk, eh, dat hij ons verlost uit alle heerschappijen zo zijn. Zodat we ze met de apostel Paulus bij tijden wel eens kunnen zeggen en Romein, wie zal de schuldiging inbrengen tegen de uitbroek God. God is het die rechtvaardig wie is het die verdoemd Christus is het, die gestorven is ja wat meer is, die ook opgewekt is die ja. ook gerechter aan God is die ook voor ons bidt ziet mij de de verbreking van het werk en het rijk en de heerschap bij de niet meer van de Satan niet meer van onszelf niet meer van de duivel maar van Christus die herkend is van den vader gegeven van den vader als de enige middelaar en zelfmaker en verlosser na. in verband met de verlopen tijd hopen we volgende week de andere eh, drie of vier puntjes wel eh, te behandelen als de Here willen weten thans nog met een enkel woord gaan we besluiten zingen we nog uit psalm 25, het zesde vers, die heeft lust en heer vrezen. Het allerhoog en eeuwig goed. God zal zelfs al lijkt me wezen wanneer u Wat er verder volgt in het zesde vers van psalm 25. Mijn jonge dochter zonder ons. Ik kom nog even tot u lieden. Met deze gewichtige vraag. En in zonderheid. Als we dan ook onttrendt onze katechisanten. Met tijden merken. Zo weinig kennis. Klozen is. Van een vader. Die had een zoon en die lag spreek. En toen zei die jongen tegen zijn vermoeder. Vader hebt die preek op mij gelezen. Toen zei die moeder tegen die man. Weet je wat een zoon, die zoon straks zei. Dat je die preek op hem gelezen hebt. Het was niet waar. Toen begon die vader te schreien En toen zei hij, luistert hij daar nog. Maar wij zouden ook wel eens zeggen. Luistert mij nog. Luistert mij nog. Wat een waarachtige leerder zalig is. We hebben het wel eens meer gezegd. En ik zeg het nog eens. God het. Maar als die Russische weers zijn klauwen hier neerlacht. En wat is er om de oorlog gebeurd. Omdat we veel jeugdigen naar Duitsland gingen. Maar toen konden ze er bij, moet je nog meenemen. Maar als het is waar, dat God toeliet dat het communisme de overhand had, en we hadden geen te Ja. En we wisten dan niets van de leer, die we hier, uh, waar die hier voor ons geen waarde heeft, om kennis te verkrijgen, ach, dan zou het nog wel eens kunnen zijn. Dat we dan, zouden schreeuwen, haven we naar gelast Ja, maar een leerstellige kennis van de waarheid maakt ons niet zelf. Houdt in gedachten is, dat als we een leerstellige kennis hebben, en God komt een zonder te bearbeidend tweederbare, zal des vrucht van die leerkennissen, een leer, um, leerstukken, bewaard worden voor spoedig af te dwalen of in een dwaal leer te vallen. Want we zeiden, deze catechismus is als een fort rondom de leer van vrije genade, de der de zaligheid. Dus jongen en jonge dochters, lezen jullie de catechismus nog wel eens? Overdenk het nog wel eens? Ik heb in de tijd een paar katechisenten gehad ze zeggen niet dat het zaligmakend is, maar die hem helemaal uit haar hoofd leerde en zijn. De gehele katechisme is 52 zondag, zondag deze anderhalf uur over. Dus oorzijd, maar vraag ze deze hem ook vragen en antwoorden. Hadden een Bijbel beloofd, nu ik beloof ze een Bijbel hoor leren. Ja. Een Bijbel als het gaat om mijn koperen sloten. Dat zeg ik niet omdat je je eigen verdienstelijk hoeft te maken. Maar ach, dat je de waarde van de schoonheid van de leer der de zaligheid zal leren kennen. En dat in jullie jeugd die vraag is tot u kwam: wat is uw enige troost bij de in leven en in sterven? Want als jong kunnen we ook sterven. Ik was verleden op berganda als een jongen van een tractor gevallen en een pin door zijn uh, nieren en zijn lever en waarvan het was de dood jarige zestienjarige leeftijd kunt gij geen sterren Ach, oh, god bind het op uw harten jonge lange, jonge dochters je hebt maar één ziel voor de eeuwigheid welke waarde het leer der genadegoed vaders en moeders, zoals hier zijn ach welke kennis hebben we omtrent onze heidelbergse katechismes waarin ons uh, geleerd wordt een personele geloofsbelijdenis. wat is uw vader wat is uw moeder en wat is uw grijze? wat is uw enige troost in het leven ik ben te vragen nogmaals op uw consciëntie. wat is uw enige troost in het leven maar is bij het sterven ach als we dan niet hebben leren kennen dat Christus ons gekocht heeft net zijn bloed. Door het zielzelligend geloof. Dan moet voor eigen rekening de dood aan doen. En dan valt de laatste beslissing. En die is eeuwig. En och, ik zei nogmaals jongelingen. en jonge dochter die misschien nog veel van het leven verwacht. Terwijl de tijd is zo donker. En de oordelen zo laag gaan. En er soms nog zoveel van verwacht. Ach, ik wens wel eens dat die vraag je niet meer los kon maken. Als je vanavond je knieën buigt, doe het nog. Je knieën buigt voor God. Dat die vraag je is naam nou Je buigt die knieën af. Wat is je troost in dit leven? O, oh, het uitnemerste, de wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid. Maar die de wereld God zo blijft in de eeuwig. Zijn er nog onder ons die het tot smaak en droef hebben? Ach, die het aan de hart vraagt. Ach, ik mis die troost. Ik mis die troost. Ach, ik ben in mijn ongeluk, in mijn alijden, in mijn verdriet. Ja, dat de smarter van u aan uw hart zou raken. Ach, dan zou ik u toe willen roepen. O, gerust niet, voordat je toch hem leren kennen. Ten eerste, niet alleen dat er die troost is. Dat er nog een zelfmaker is voor zonde. Maar dat gij die zaligmaker nodig zou krijgen. En dat gebeuren mocht weer mag leren kennen. Dat u voor u geboet heeft om God tot aan, Om door het zielzaligend geloven met hem verenigd te mogen worden. En dat wanneer u de vraag zou gedaan worden. Wat is uw enige troost bij de leven en sterven. Ach, dat ik voor rekening van Christus man. voor rekening van hem, die me gekocht heeft met zijn bloed, en heb God die genade verhierd, met medeweten voor eigen haat en leven. Ach, dat we in een ootmoedige wandel voor Gods aangezicht zouden wandelen. We zijn verlost. Maar het heb het bloed van de zon rots gekost. Overdenken toch eens, opdat we in ootmoed en oprechtheid en dan te leren kennen, heb het bloed van Christus, zijn lijden en sterven, het hem gekost om ons tot zijn eigen om te maken. Ach, dan onze wachten zouden voor de zon die ons lichte volk omringen en alle bewaard zal worden voor zijn hemel en zijn eeuwig koninkrijk gezegende zijn. als we hier iets van hebben leren kennen want mijn hoorden als het dan sterven zal worden en hoe dat we gaan sterven ach we vinden in Gods woord maar van een paar sterf werden je vindt het sterf van Jacob en van het iets, en dan lees je nog van Stephanus, maar verder vind je nog niet zoveel sterren bij de Eengodsvloed. Maar we vinden wel, en zij ontsliet, Abraham en Isaac en meer anderen. En maar we vinden niet zozeer hoe ze stieren. zijn is juichende stierven of zingende of sprekende. En dat is niet de hoofdzaak, de hoofdzaak lekkende voor rekening van Christus. Ja. Ach, dan zegt een apostel Paulus, het leven is mij Christus, en het stervengewin, dan zal het sterven, een deur zijn, waardoor we ingaan in het eeuwige leven, om voor eeuwig bij de koning te zijn. En dan zullen we eigenlijk pas leren kennen de waarde, die we gehad hebben, dat in nu zijn arme kerk. Vervuild gevonden heeft in de zonde. De vader voor zal stellen. als de gemeente zonder vlek en zonder hint. Dat al is dan ze hier de gevlekte zijn. De gehaten, de versnade. Christus zal te voorstellen. als de gemeente zonder vlek en hint. Om dan drie drieheven van God. eeuwig. Uit zijne werken te loven en te prijs Zegen het de waarheid om Jezus' willen. Amen. Ach lieve ontferme. O ontfermt u over ons hier. Die blind geboren is. Ach die kon aan zijn herstelling niet doen. Hij was een bedelaar. Maar ach toen u door Jericho ging. Toen werd hij de rechte bedelaar. De rechte bedelaar, en smeet om ontferming. En ach, hier, u hebt hem weer afgewezen. Maar u vraagt wel aan en wat wilt gij dat ik u doen zou. O God, zal zijn er die hier ook nog zijn. Het antwoord zal de even eerder, dat dag ziende zou mogen worden. Want het eerste toen die zagen was Christus, die hij zegt wie hij opvolgde. Ach, gedenk onze nog ten goede verzoenen. Zonder gaat naar in verzorging met een ijvelig tot de plaats van onze woning. Dek ons onder uw vleugel en verhoor ons. In het verzoenen bloed uw zoon Jezus willen. Amen. Onze slot is uit 8 vers van salm 39. Hoe zou ik hij toch, hij zei het roem, de kracht van de kracht. Vrije gunst alleen worden toegebracht, wat er verder volgt in het achtste vers van negen en